Tot zover het NOS Journaal, ANWB, verkeersinformatie. Twee meldingen, de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... tussen Oud-Zuid en Knoopend Amstel, drie kilometer door werkzaamheden. En de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek... twee kilometer ook door werkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goedenacht en welkom in ons Huis van de Maan. Ja, laat ik het maar opbiechten. Ik ben een alfa, een echte alfa. Want wat werd ik op die middelbare school toch ongelukkig van scheikunde, van wiskunde en vooral van natuurkunde. En wat kon ik toch genieten van van Nederlands, van Frans, van Duits, van Engels. Nou, ik ging later dan ook Nederlands studeren... stilletjes hopend op een betrekking in de journalistiek. En die vond ik bij het tijdschrift Levende Talen... waarvoor ik interviews hield met taaldocenten. Nou, dat tijdschrift Levende Talen werd uitgegeven... en wordt nog steeds uitgegeven door de vereniging met diezelfde naam... en die bestaat morgen precies 100 jaar. En daarom is de voorzitter van de vereniging Levende Talen vannacht... mijn gast, Toon van der Ven. Toon, goeienacht, van harte welkom. Dank je wel. Toon, zullen we eerst eens even luisteren naar wat er op het antwoordapparaat staat? Er is één nieuw bericht. Helco, Frank hier, nacht. Bij jou is Toon van der Ven, de voorzitter van de 100-jarige vereniging Levende Talen. Talen willen nog wel eens uitsterven, schijnt. Mijn vraag aan hem is, welke taal zou hij nog wel eens een keer willen horen in het echt? Mooi gesprek. Dag. Ja, Toon. Welke taal zou je nog wel eens willen horen? Een uitgestorven taal. Ja, een uitgestorven taal. Ik pak even een glaasje water erbij. Een ja. momentje. Ja, dat is wel interessant. Ik uh, ben wel een alfa. Maar ik heb toch wel als taleman altijd gemist... dat ik uh, geen klassieke opleiding heb ja, gehad. Het ja. heeft me wel vaak geboeid, vooral sinds uh, Asterix ook uh, in het Latijn uitgekomen is... hoe dat nou eigenlijk op straat geklonken zou hebben. Dita zou je nog wel eens ja. in de alledaagse omgang willen horen. Je kunt je daar wel een voorstelling van maken als je naar Roemeens, Portugees, Spaans en Italiaans luistert? Frans? Dan denk je toch, ja, dat Latijn dat. Uh... Noemen wij dan wel een dode taal of tegenwoordig netjes een klassieke taal. Maar dat heeft ooit natuurlijk echt geklonken en gegalmd. En daar werd in gezongen en gevloekt. Ja, ja, ja. en hoe dat zou klinken, ja. dat zou je graag willen horen. Ja, ja. Dus in die zin weliswaar uh, de voorvechter van de levende talen... maar wel met een warme belangstelling voor die dode talen, voor die oude talen. Ja, voor, eigenlijk voor alle talen. Ja, nou, het wat, zijn er nu nog zo'n 6000 En de verwachting is dat het er over 50 jaar nog 3000 zijn. Dus wat ja. dat betreft maken we slechte tijd door, maar zo is het geloof ik altijd gegaan. Ja, wat maakt daar zo mooi voor jou? Ja, het is een... Uh, het is het ultieme bindmiddel tussen, tussen mensen, tussen culturen. En het is tegelijkertijd ook je, je eigenheid. Je zou kunnen zeggen, sinds de toren van Babel... zijn we misschien talig uit elkaar gevallen, maar... Er zijn ook weinig dingen zo leuk. als een nieuwe taal leren. Daarmee een nieuwe cultuur tot je nemen. En via, laat ik zeggen, dan die nieuwe ervaring. ook je eigen taal en je eigen cultuur weer meer leren waarderen. Ja, dus hoe meer talen je spreekt. Met, hoe meer mensen je kunt verbinden. En tegelijkertijd uh, uh, maakt dat ook dat je je eigen taal herwaardeert. Ja. En ja. beter leert gebruiken, misschien zelfs ook wel. Ja, in elk geval bewuster gebruiken, ja. ja. Naarmate je meer talen opneemt, zie je in je eigen taal ook uh, ja, de exotische elementen wat nadrukkelijker. Tegelijkertijd kan je daar niet de hele dag mee bezig zijn. Dus ja, we gebruiken die taal, net zoals ik nu doe. Gewoon met zinnen opnieuw beginnen, half afmaken. Het is uiteindelijk gewoon een gesproken medium. En, uh, ik vind dat dat ook het allerbelangrijkste is van een taal. Die, een taal die moet klinken. Ja, die moet klinken om te kunnen verbinden. Hè? Ja. Ja. Nou, Dan heb je het over 6000 talen. Zoveel levende talen worden er op Nederlandse scholen niet gegeven. Maar eh, als het gaat om levende talen in de zin van jullie vereniging... dan gaat het om meer dan Frans, Duits, Nederlands en Engels. Hè? Ja, Dan noem je precies de talen die uh, 100 jaar geleden onze vereniging uh, mm -hmm. En uh, Ik geloof dat dat in jaren 50 zo gebleven is. Maar daarna hebben we er een paar bijgekregen. Heel erg leuk. Want uh, het zijn er alles bij elkaar nog maar 13. Uh, als je kijkt. Uh, hoeveel 13 van de zijn, 6000? Juist. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, Spaans is erbij gekomen. Uh, Russisch, Italiaans, Fries. Nederlands als tweede taal werd uiteindelijk een aparte uh, afdeling. Maar ook Nederlandse gebarentaal. Dat is oh? ook veel, voor veel mensen altijd een verrassing, dat dat ook een ja? taal is ja? met zijn eigen uh, regels, zelfs ja? zijn eigen grammatica. Mm -hmm. uh, ik kan in gebarentaal uh, goede gebaren. Je steekt en, je duim op en je zwaait als het ware. Uh, ja, ik doe als het ware een soort gedeentje open. Ja? Ja? Of uh, dicht moet ik het doen en morgen is het gedeentje oh, open. Ja, oh ja, ik het, ja. Ja, um, wat hebben we nog meer uh, voor talen? Nu ben ik natuurlijk even van mijn uh, apropos. We hebben Arabisch en Turks, Chinees, Fries heb ik genoemd. Ja, volgens mij heb je die genoemd. Uh, nou, ik hoop dat ik aan de dertien ben. Ja, je hoort, dertien talen die, je hoort die... dus Ja, daar zitten grote en kleine talen in. Of laten we zeggen af en toe ook gewoon... Uh, Nieuwe schooltalen die wij een kleine taal noemen. Bijvoorbeeld Chinees. Van natuurlijk eigenlijk helemaal geen kleine nee, taal is. Nee, nee die is groter dan het Frans. In het Nederlandse onderwijs. Nou ja, dat uh, zal wel een groei briljant worden. Maar zover zijn we nu nog niet. Nee nee. Uh, welke taal geef je zelf trouwens? Heel ordinair. Heb ik Nederlands en Engels gestudeerd. Dus je zou kunnen zeggen dat zijn de... Ja, meest voor de hand liggende talen. Daar ben ik nog steeds uh, ja, grote fan van. Ik vind ja. dat een heel belangrijke talen. Ja. Ik vind het... Zowel Nederlands als Engels ook uh, ja, heel erg dankbare, uh, rijke talen. En geef je er dan nog steeds uh, elke dag les in... of ga je de meeste tijd toch inmiddels zitten in die vereniging levende talen? Nee, ik uh, heb het uh, voorrecht om één dag gedetacheerd te worden voor mijn uh, bestuurswerk. En de andere dagen werk ik voor de STOAS Hogeschool. Dat is een lerarenopleiding in de groene sector, leg ik altijd maar even uit. En daar ben ik nu uh, docent Nederlands en communicatie... Ik ben daarvoor heel vaak vooral docent Engels geweest. Ook wel als docent Nederlands in MAVO, VMBO en MBO. Dus ik uh, zit wel heel erg vaak in het beroepsonderwijs. Dat heeft ook wel mijn hart gestolen. Ja. Dus ik ben een paar jaar uit het onderwijs weg geweest. En sinds een jaar of tweeënhalf weer terug... Met heel veel plezier. Ja, met heel veel plezier. Met veel ervaring ook. Over die ervaring gaan we het straks hebben. En straks hoort u trouwens ook nog waarom... Uh, Toon van der Ven pleit voor meer aandacht... Uh, voor het onderwijs in het Turks en Arabisch. En ook uh, pleit hij voor meer aandacht voor het Duits. Uh, nou kan ik me voorstellen dat u denkt... ja, dan wil ik wel graag horen dat pleidooi. Maar het is wat aan de later kant nu. Nou, u kunt dit programma ook op een ander moment uh, terugluisteren. Dan kunt u uh, morgen uh, alvast uh, voor terecht op onze site. kazaluna.ncrv.nl en anders kunt u zich daar nou ook abonneren op onze podcast service. Je zei het al, uh, Toon, je, je werkt op dit moment op een mbo-opleiding. Uh, uh, HBO. HBO. opleiding ja. neem me niet kwalijk. Daarvoor heb je ook uh, op mbo-opleidingen ja. uh, veel gewerkt. Uh, en op dit moment is er een discussie gaande in de Volkskrant. Hè. Tussen aan de ene kant de mbo-raad... en aan de andere kant Alexander Rinnooy-Kan en Margreet de Vries... van de Stichting Lezen en Schrijven. Um, minister van Onderwijs van Bijsterveld heeft aangekondigd... dat, dat ze de lage lettertijd van zo'n anderhalf miljoen... Nederlanders echt flink wil aanpakken... door middel van verschillende ambitieuze verbeteringsvoorstellen. Uh, zo lanceerden ze ook een actieplan voor het uh, MBO met als kern dat er geen concessies meer zouden mogen worden gedaan... als het gaat om uh, taal en rekenvaardigheid van jongeren. En dan nou verweten Renoy Kannende de Vries, die mbo raad veel te kritisch en te terughoudend te reageren op dat plan. Ja, dat heb ik uh, gisteren gelezen. Ik heb uh, zelfs een uh, enthousiaste tweet over losgelaten... want ik vond dat... een. Uh, ja, een realistisch pleidooi. Het pleidooi uh, van de MBO-raad of het pleidooi van de Zonder in de Kwan en de Vries? En de Vries. Ja. Ik denk dat het inderdaad heel erg noodzakelijk is. Anderhalf miljoen lage letterde, functioneel analfabeten. Vaak wordt er dan gedacht dat het zijn anderhalf miljoen zijn. maar het zijn ongeveer een half miljoen allochtonen en 1 miljoen autochtonen, die voor een groot deel buiten. Uh, maatschappelijk uh, verkeer geplaatst worden, die altijd, laten we zeggen, hulp van iemand anders nodig hebben. En daar laten we als maatschappij en dus ook als onderwijs wel wat liggen. Uh -huh. Dan kan je op een gegeven ogenblik niet meer zeggen, nou, dat moet dan met een beetje goede wil en met een duwtje hier en wat trekken daar nog geregeld worden. Ik denk dat je dan inderdaad als ministerie op een gegeven ogenblik moet kijken hoe lang heeft het MBO nu de kans gekregen om dit zelf te regelen... op niveau 1, 2, 3 en 4. Wat hebben ze ervan gemaakt? Nou, er zijn gewoon heel veel mooie taalprojecten... en ook echt goede resultaten te halen. En er zijn ook dingen, moet je vaststellen, die krijgen ze niet geregeld. Nee, Onder nee. andere denk ik omdat er te weinig eisen gesteld worden... aan bijvoorbeeld een uitstroomniveau, MBO 2 startkwalificatie, dan moeten mensen zelfstandig kunnen functioneren. En dat betekent voor Nederlands, we hebben nou die referentiekaders, dat je dus moet zeggen dat het is niveau 2F als het om Nederlands gaat, of het is niveau B1 als het om Engels of een andere taal gaat. Nou, die, die niveaus worden dus niet altijd gehaald. Nee. Uh, uh, daarnaast uh, is, is een verwijt van, van uh, Margrethe Vries en Alexander Renoy-Kan dat uh, die mbo's uh, eigenlijk bang zijn dat meer aan het voor taalonderwijs ten koste zou gaan van de eigenlijke vakopleiding, maar voor Vragen zeiden zich dan letterlijk af in een stuk in de Volkskrant gisteren: Maar wat is de waarde van een MBO-niveau 4 diploma voor kinderopvangleidster als de houdster van een diploma nog geen kinderboek kan voorlezen? Nou, met name over die zin ook is de MBO-raad dan weer heel erg gevallen. Want die zeggen ja, ze maken een karikatuur van onze opvattingen als het gaat om het belang van taalonderwijs. Ik denk niet dat het een karikatuur is, want we hebben dit soort gevallen echt meegemaakt. Hè. Er was een MBO-route, ik geloof via sociaal-pedagogisch werk, waar eh, weinig of geen geen taal aan bod kwam. Mensen die dan vier jaar lang in een taalarme omgeving opgeleid zijn... konden doorstromen naar de uh, Pedagogische Academie. Dat is een ouderwetse term, geloof ik, hè? De PABO. Ja, ja maar <laughs> ik weet toch wat het is. Hoor. Juist, ja. En ja, die kwamen daar, zou je kunnen zeggen... met een MBO-4-diploma dat wat taal betreft... en ik ben bang ook wat rekenen betreft... niet altijd veel voorstellen. Die mensen, ja, die gingen een paar jaar later toch op de basisschool andere kinderen, de kleine kinderen weer helpen... om onder andere taal en rekenen te verwerven. Ja, terwijl nou, ze zelf niet op het vereiste ja, niveau opereren. En dat waren natuurlijk lang niet alle afgestudeerde basisschoolleraren... maar die waren er wel bij. Mm -hmm. En dat is natuurlijk één aspect. Dat is ook gerepareerd, volgens mij, die route. Waarop je kunt zien, af en toe hebben we steken laten vallen. Nou, die moet je dan ook echt repareren. Ja, Nou, nou verwijst de mbo raad ook... Uh, naar de vooropleidingen, uh, zij zeggen. Veel van de ontstaande taal- en ook rekenachterstanden zijn daar ontstaan. En je kunt niet van ons verwachten dat wij alles dan maar repareren... Um, in het NAC Handelsblad van vandaag verscheen dan weer het bericht... dat de onderwijsinspectie, over die vooropleiding gesproken... in, uh, de vandaag verschenen onder, in het vandaag verschenen onderwijsverslag... alarm staat over het niveau van het uh, voortgezet onderwijs. Uh, eindexamenresultaten worden slechter van Engels en Nederlands. En volgens uh, inspecteur-generaal routers kan dat te maken hebben met afnemende kwaliteit... Dus uh, uh, die MBO-raad verwijt uh, die vooropleiding niet voldoende te, te uh, uh, presteren. Tegelijkertijd lijkt dit nu bevestigd te worden. Ja, er werken gewoon heel veel goede mensen in het onderwijs. Uh, het zou al helpen als we, net zoals in een aantal andere uh, onderdelen van de maatschappij... zoals bijvoorbeeld uh, in de zorg, in de, de medische wereld er meer een vanzelfsprekendheid van kunnen maken... dat ook in het onderwijs mensen aan hun professionalisering kunnen blijven werken. Zelfs mm. moeten blijven mm. werken. Uh, daar wordt in zoverre nu aan gewerkt dat er een lerarenregister komt... waarvan ik vind dat daar de directe stem... als het gaat om de kwaliteitscriteria van de docenten... nog wel wat sterker gehoord mag worden. Maar en wat is, is dat dan, dat lerarenregister? Nou, je kunt als je een bevoegd docent bent, kun je je straks... Uh, Inschrijven in een lerarenregister en dat betekent tegelijkertijd dat je je verplicht om per jaar een aantal uren aan professionalisering te besteden. Professionalisering via workshops, studiedagen zelfs complete studies die er erkend zijn... en die dus ook een aantal punten opleveren voor je register weer. Ja, Dus eigenlijk, uh, als je het dan nou voor professionalisering hebt... dan gaat het om het bijhouden van het vak, het uh, op de hoogte... Ja. Uh, uh, raken met nieuwe ontwikkelingen, met nieuwe onderwijsmethoden, noem maar op. En heel veel docenten wilden dat graag. Heel veel scholen wilden dat ook stimuleren. Er zijn ook genoeg scholen die het uh, misschien niet tegenhouden... maar ja, die het toch wel lastig vinden dat net op die ene studiedag... die paar docenten daar naartoe willen. En dan gaat dat ten koste van lesuitval. We weten allemaal de, die discussie nog wel. Hoe ja, het zit ja. met de 1000-uren-norm... of de 1040-uren-norm waar we nu nog over spreken. Ja. Dus het is ook allemaal niet het gezegd dat daar iemand schuldig is. Het is wel gezegd dat er een duidelijke oplossing voor moet komen. Zo'n register is natuurlijk ook geen, uh, geen panacee. Het is niet de eindoplossing, maar het is wel een begin. En als je nou straks zou zeggen, als dat doorgroeit en als school kun je straks aangeven van onze docenten zijn zoveel docenten registerdocent dat is een soort kwaliteitskeurmerk wat je dan als school kunt invoeren. Ja. Nou dat kan al stimuleren om Alleen al die kant op de, de professionalisering te stimuleren. Nou, dus in die zin uh, uh, begrijp je soms uh, misschien die cijfers ook wel die naar voren komen. Want die cijfers vond ik, vond ik nog wel schokkend. Uh, de cijfers uit het onderwijsverslag dat dan vandaag ja, gepresenteerd er wordt, is. Er is bijvoorbeeld gezegd dat de examenresultaten achteruit gaan. Ja, maar dat die, wordt gezegd. Die, die geven we in cijfers. Ik weet niet wat een 6,5 in... 2010 betekent ten opzichte van een 6,5 van 2000. Nee, maar er worden ook andere dingen gezegd. Er wordt ook in gezegd dat 1 op de 10 leraren niet goed les geeft en dat 1 op de 5 die tijd niet efficiënt genoeg besteedt. Ja. Dus er is nog wel wat winst te boeken als ik dat zo lees. Ik denk het wel. Ik denk trouwens dat dat in de meeste andere beroepsgroepen niet veel anders zal zijn. En maar jij, jij schrikt niet van die cijfers. Ik, nee, ik denk niet dat ik ervan schrik. Ik denk wel dat het belangrijk is om die 10% die nu onder de norm presteren... om die te helpen. En helpen kan ook af en toe betekenen, denk ik, een forse stimulans te geven. Om niet te zeggen als school samen ook eraan te werken en ja, eisen stellen. Mm -hmm. Eisen aan te stellen dat dat verbetert. Nou denk ik dat er ontzettend veel docenten zijn die ook heel graag zelf aan hun professionalisering willen werken. Dus nou, kunnen wij nu stellen... er zijn kwaliteitscriteria voor docenten... waar ze zelf al eens een keer naar kunnen kijken. Ja, die zijn er. Er zijn er een aantal benoemd. Dus nou, ik denk dat dat alleen al helpt om... wat ik ook wel eens hoor als schoolleider... dat is gewoon bespreekbaar te maken. Kijk nog eens eventjes naar die competenties. Ja. Hoe vind je dat je didactisch of pedagogisch... of vakinhoudelijk functioneert? Er zijn... Uh, misschien een paar zaken waar je aan zou willen werken. Hè? We werken tegenwoordig allemaal met een persoonlijk ontwikkelplan. Nou, in plaats van het woordje misschien, zou je eens een keer kunnen zeggen: ik stel voor dat. Wij als school of dat wij met deze mensen hieraan gaan doorontwikkelen. Ja, je kunt als school dus ook wat, wat dwingender zijn ja. wat dat betreft? Ik dat, weet niet dat, wat er bedoeld wordt met uh, dat andere, die andere opmerking: 5% die de tijd. Niet, 1 op de 5, dus 20%, op de 5, 20 die de tijd niet efficiënt gebruikt. Daar heb ik ook geen inzicht in. Er is natuurlijk, en daar mogen we ook wel blij mee zijn, uh, aan de ene kant worden er wel eisen gesteld, er is natuurlijk ook wel ruimte en professionele ruimte. Is juist, denk ik, ook wel een factor die uh, arbeidssatisfactie, die tevredenheid over je eigen functioneren mm -hmm. kan bevorderen. En je hebt ook met die professionele ruimte, de ruimte die er is om bij te scholen en te werken aan je kwaliteitsdocent. Ja, en om niet alleen maar de leergang van kaf tot kaf te door te werken, zoals het wel eens heet. Dus, mm -hmm. ook, uh, dus ja, dat wil ik niet bagatelliseren. Dat zijn inderdaad wel serieuze opmerkingen. Aan de andere kant, uh, docenten zijn allemaal hoogopgeleide professionals. Als je kijkt naar een heel succesvol onderwijsland, Finland. Tot mijn dat is het verbazing, meest succesvolle land in Europa. Ja, tot mijn verbazing toen ik eens ging kijken naar hun succesfactoren. Dat is onder andere een hoge autonomie van de docenten tegelijkertijd zijn alle docenten tot en met het basisonderwijs... daar academisch geschoold. Dus nog hoger geschoold dan heel veel Nederlandse docenten. Nou, Misschien moeten we daar ook eens proberen wat ja, van te leren. Ja. En alle mensen die daar met het onderwijs te maken hebben... van ambtenaren tot en met de minister... hebben zelf ook allemaal een onderwijsbevoegdheid. Dus ook een onderwijsachtergrond. Ja. Ik wil niet zeggen dat wij dat één op één over moeten nemen... Maar we uh, zouden veel van die vinden kunnen leren, wat dat betreft. Dat wel. Ja, ja. Als je nou even los gaat uh, kijken van die cijfers, uh, Toon. Uh, hoe staan wij ervoor in Nederland als het gaat om taalonderwijs? Want dat is toch jouw specialiteit natuurlijk, hè? Uh, ja. Er is een uh, internationaal onderzoek, hè? PISA. Dat vergelijkt de prestaties van uh, alle 15-jarigen ter wereld, is de pretentie. Ja, dat Daar komt één keer in de twee, drie jaar hij, uit, juist, hè? Juist, ja. Uh, dat is uh, afgelopen najaar ook weer gepubliceerd. De minister die heeft aan de ene kant daar denk ik, slim strategisch gebruik van gemaakt door te roepen: kijk eens, wij tuimelen uit de top 10. Als maar we stonden naar... toch nog tweede ja. na Finland? Als je naar de Europese landen kijkt, dan doen wij het helemaal niet zo slecht. Als je naar die drie onderdelen kijkt eh, op taal- en rekengebied, scoren we bijvoorbeeld hoger dan België. Waar iedereen toch altijd erg enthousiast over is, omdat ze daar nog keurig netjes in de rij buiten staan mm -hmm. te wachten op school. De mm -hmm. ja, discipline ja, ja, ja. is daar eh, anders dan bij ons. Ja. We scoren hoger dan de Verenigde Staten. Maar ja, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Het kan altijd beter natuurlijk. Waar kan het beter als het gaat om taalonderwijs? Nou, ik denk dat het belangrijk zou zijn dat we het taalonderwijs... aan de ene kant erkennen als een specialiteit van de hoogopgeleide deskundige, de taaldocent. Mm -hmm. Dat tegelijkertijd taalproblemen niet alleen maar taaldocentproblemen zijn. Hoe bedoel je dat? Uh, dat is het nu wel, hè. Je krijgt je collega's over de vloer, bij wijze van spreken... en die zeggen, nou, jij mag ze wel eens wat beter leren schrijven... want wat ik allemaal voor werkstukken binnenkrijg... Je collega's op moment, van de ik noem maar wat. Juist, zoiets. Ja. Die neemt op dat moment dus nul verantwoordelijkheid. Die ligt allemaal bijna letterlijk op het bureau van de taaldocent. En als school ja, wordt het nu toch echt belangrijk... wat in het mbo al een tijdje aan de gang is... ook op het voortgezet onderwijs... Veel scholen doen het al, maar het is uh, absoluut uh, alleen maar afhankelijk... van laten we zeggen een, uh, een slimme directeur of een directeur... een schoolleider die dat wel of niet belangrijk vindt. Moet je ze eens een keer samen gaan benoemen. Kan die docent Nederlands dat wel alleen? Als wij een economiewerkstuk accepteren dat letterlijk wemelt van de fouten. Want wij gaan in een economiewerkstuk niet op taalfouten letten. We kunnen ook met z'n allen afspreken... Jongens, dit zijn de eisen die wij mogen stellen. Onze collega Nederlands heeft ze geformuleerd. Dat zijn realistische eisen. En wij gaan daar allemaal mee aan de slag. En de, ja, de politiek zit ook op die lijn. Hè? Ja, ja, dat, hogere, ik heb uh, eisen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ik heb rare dingen voorbij horen komen als. Taalfouten mee gaan tellen voor, laten we zeggen, een toets. Dat is natuurlijk echt onzin. Nee, maar, maar er wordt wel gezegd van... we moeten uh, meer focussen op aan de ene kant uh, wiskunde... aan de andere kant Nederlands en Engels. Dus het belang van die talen wordt wel degelijk, degelijk ingezien. Ja, maar dan moet het belang van... nou, laten we nu eerst even kijken naar Nederlands en Engels... niet betekenen alleen maar meer lessen Nederlands en Engels. Ik zou zelfs zeggen, misschien is dat een gevaarlijke opmerking... Ik weet niet of er meer lessen in Nederlands en Engels gegeven moeten worden. Maar als we denk, ons daar moeten gaan focussen, waarom nou, moeten we dan moeten ge waar Waar gegeven worden? Ja, waar vinden wij Nederlands en Engels? Ja. In de andere vakken terug. En waar kun je dus in de andere vakken daarbij aansluiten? En ik ben de laatste om te roepen, elke docent is een taaldocent... maar je kunt wel er met z'n allen voor zorgen dat elke docent een taalbewuste docent is. En dat die in een les aangeeft... jongens, wij hebben daar straks een uh, Engelstalig artikeltje over en ik heb met je docent Engels afgesproken, dat hij daar de les eerst even naar kijkt. Maar het is belangrijk voor mijn vak economie dat we daar de volgende les mee aan de slag gaan. Maar is dat ook een vraag die, die vanuit jullie vereniging veel gesteld wordt? Van betrek ons meer bij dat onderwijs uh, als geheel? Want ja, met name Nederlands en Engels zijn natuurlijk heel belangrijke vakken. Uh, vakken die in die zin ook op andere gebieden steeds maar weer terugkomen. Ja, en het is natuurlijk zo, je hebt net gemerkt, we zijn een vereniging van eigenlijk 13 subverenigingen, van 13 talen. Mm -hmm. Dus aan de ene kant zou je zeggen, Nederlands en Engels, ja, dat vind ik echt basisvaardigheden voor het onderwijs. Dat zijn succesfactoren. Ja. Uh, die zijn gewoon nodig om je studie, welke studie dan ook, voor het, is het onderwijs, beroepsonderwijs, te kunnen volgen en te kunnen afronden. Uh, maar dat zijn dus basisvaardigheden. Er is meer dan alleen maar Nederlands en Engels. Dus dat is uh, één aspect. De minister die heeft een actieplan beter presteren aangekondigd. Uh, we hebben op onze LinkedIn-discussiegroep uh, daar een stevige discussie over gevoerd. We zijn het ook lang niet uh, allemaal zo snel met elkaar eens. Maar op basis van die discussie heb ik een brief aan de minister gestuurd. Op basis van die brief... Uh, ben ik laatst met nog een paar andere mensen uitgenodigd op het ministerie... om eens een keer toe te lichten. Natuurlijk, Nederlands en Engels, belangrijk, alsjeblieft. Ik hoop dat we dat allemaal inzien. Tegelijkertijd, uh, we hebben het daar straks al over Duits gehad... de Fenedex, de Federatie van Nederlandse Exporteurs... die publiceert elk jaar een onderzoek waaruit blijkt... dat als ik alleen al naar Duits en Frans kijk... dat we meer dan 10 miljard aan mogelijke orders... uit Duitsland en Frankrijk laten liggen... omdat ons Duits en Frans achteruitgaat om niet te zeggen, sterk achteruit gaat. We hebben in Nederland tegenwoordig het idee... nou, met Engels ben je er wel. Hè? En dat dan, zeg jij, is tot niet tot waar. Aan de Verenigde Staten. Nee. Dat is in zoverre wel waar. Als je wat komt kopen, dan verstaat iedereen Engels. Als je wat komt verkopen... Nou, dan heb je in Duitsland, Polen, Tsjechen, Zwitsers... of wie dan ook die zo verstandig is geweest om Duits te leren. En met die mensen gaan ze niet alleen een zakengesprek aan... maar ook een gesprek in het café. Uh, ze kunnen een keer vriendschappelijk wat met elkaar uitwisselen... en dat is de basis van een stevige handelsrelatie. Als wij dat weggooien... omdat wij arrogant steeds naar de overkant van de Noordzee... en naar de overkant van de Atlantische Oceaan kijken... Hetzelfde, dezelfde behandeling geven we Frankrijk... Ja, moet je het niet gek vinden als we niet meer zulke goede vriendjes zijn. Maar geldt dat alleen voor de, voor de traditionele talen, hè? Duits, Frans? Of geldt dat ook voor een taal als het Chinees? Of voor, voor uh, relatief nieuwe talen in Nederland, zoals het Turks en het Arabisch? Nou, gewoon de economische blik. Hè? Turkije is echt een opkomende economie. Die heeft een groeicijfer, ik geloof, van 6 of 7 procent per jaar. Voor China geldt dat ze de groeicijfers proberen te temperen, omdat ja, het te hard ja. gaat. De Hele Noord-Afrikaanse wereld, Arabisch sprekende wereld. Dat noem je er een paar, hè? Daar hebben wij 1 miljoen of meer potentiële ambassadeurs voor in huis. En het enige wat je tegenwoordig in Nederland roept... is dat die mensen beter Nederlands moeten leren. Ik maar vind dat, dat die mensen goed? goed Nederlands moeten leren. Mm -hmm. Ik denk ook dat wij even moeten bedenken wat wij weggooien. Met misschien wel het belangrijkste voorbeeld wat ik nu kan bedenken. De discussie over het dubbele paspoort van meneer Abu Talib... De grootste haven van Europa krijgt een burgemeester die een ijzersterk netwerk heeft in Noord-Afrika. En er wordt gevraagd of hij dat weg wil gooien. Want die moet straks blijkbaar openlijk zijn Marokkaanse paspoort afschaffen. Wat heeft dat voor economische gevolgen voor de haven van Rotterdam? Nou, daar durf ik niet over na te denken. De beste ambassadeur die we in huis hebben voor handelscontacten met alle Arabisch sprekende landen. Ja, nou, dan denk ik, dan wordt het toch tijd dat we nog eens even nadenken... kunnen we daar niet wat ontspannender mee omgaan? We hebben in Nederland turks mensen. Uh, Turkije, een opkomende economie. Alleen al Istanbul heeft 16 miljoen inwoners, net zoveel als heel ons land. Dat is al een economische regio op zich. Uh, 80 miljoen uh, mensen in Turkije die op het ogenblik enorm investeren... onder andere in de groene uh, bedrijvigheid. Dat kan een fikse concurrent worden, dat kan ook een fikse handelspartner worden als wij... Ja, zouden we zeggen, mensen, wie hebben wij in huis? Daar uh, moeten wij gebruik van maken. Vorig ja, dat... jaar hebben we 400 jaar handelsbetrekkingen met Turkije. Gaan we dat in het Engels aanpakken? Nee, ja, Jij zegt dat het potentieel is er in Nederland... Hè, van mensen die in potentie uh, goed Turks en Arabisch kunnen spreken. Dat benutten we niet uh, voldoende. Maar kan het samen gaan? Want inderdaad, je zegt ook, het is belangrijk... dat mensen die hier wonen onze taal spreken, het Nederlands ja. spreken. Kun je uh, van, van een, een, een jong kind bijvoorbeeld vragen... dat hij even goed uh, Arabisch als Nederlands leert spreken tegelijkertijd? Ik denk van heel veel wel. Als je ze duidelijk maakt hoe waardevol dat is... Uh, ik heb het zelf gemerkt met mijn uh, mbo-studenten. Ik uh, ben een uh, pionier geweest van de Europese taalportfolio... waarin dus uh, leerlingen en studenten konden benoemen... welke talen ze spreken, welke talen ze leren... en waarin wij samen konden aangeven wat is dan jouw volgende stap mm -hmm. om ergens te komen. Er waren studenten bij, leerlingen, mbo-leerlingen... Uh, voor wie uiteindelijk de Nederlandse versie van het taalpaspoort uitgebreid is... omdat ze zoveel talen spraken. En die studenten die groeiden in hun eigen groep. Want voor het eerst werd duidelijk... dit zijn geen uh, ja, collega-leerlingen, dit zijn niet onze klasgenoten... die Nederlands met een vreemd accent spreken. Dit zijn mensen die hebben ik weet niet wat in huis. Die hebben een paar zaken in huis die wij niet beheersen in plaats van dat we daar trots op mogen zijn met z'n allen... moet het een beetje weggestopt worden. Ja, dan wordt het niet beter. Maar als je zegt, joh, het is voor jullie belangrijk... dat je en je Farsi, of je Turks, of je Berbers... of je Arabisch, of je Chinees goed ontwikkelt... maar vergeet niet dat je hier in Nederland bent. Dus maak net zo serieus werk van je Nederlands. En daar moeten we ook samen aan willen werken... Ja, volgens mij heb je dan een andere houding bij iedereen... bij alle betrokkenen, waar we alleen maar van kunnen profiteren. Nou, uh, uh, speel je in deze zin ook uh, uh, met name de economische kaart. Hè? Ja. Je kunt het natuurlijk ook andersom uh, bekijken. Je kunt ook zeggen, laat heel Europa nou kiezen voor dat Engels... als, als een soort lingua franca. Wij spreken Nederlands, uh, de Fransen spreken Frans, de Turken spreken Turks. En uh, uh, als we uh, naar buiten treden, treden, dan spreken we met elkaar Engels. Maar, dat ja, is ook heel ja. goedkoop, want je hoeft geen vertalers meer in te zetten. Je hoeft... Uh, eh, eh, geen, geen eh, eh, bordjes in 22 talen te maken. Je hoeft, eh, wat zullen we zeggen, geen, geen tijd meer te besteden aan het aanleren van al die talen. Dan kan je ook zeggen, dat is misschien economisch wel veel slimmer. Ja, dat is misschien wel zo, ik weet het niet. Van 6000 naar één taal, uh, wie weet. Om um te beginnen, praktisch gesproken, is het nu zo dat uh, alle regelingen en wetten binnen de EU... Uiteindelijk gepubliceerd worden in bijvoorbeeld onze staatskrant in het Nederlands. Uh -huh. Dus uh, een vertaling zal altijd nodig blijven. Uh, de rol van Engels is natuurlijk, uh, ja, die staat buiten kijf. Dat is, uh, zoals het uh, ooit door uh, professor Gerard Westhoff genoemd is... EHBO, eerste hulp bij ontmoetingen. <laughs> yeah. Maar tegelijkertijd weten we ook, uh, Engels alleen is niet genoeg. Kijk eens naar die serie In Turkije van Bram Vermeulen... Yeah, yeah. Hoe ver zou hij gekomen zijn met die serie als hij alleen maar Engels sprak overal? Maar dat als is... Europa daar flink in investeert... dat iedereen in Europa binnen nu een aantal jaar Engels zou moeten kunnen spreken... Nou, dan, dan zou hij even kunt... ver gekomen kunt, zijn. Uh, denk ik. Ja, denk je dat? Ja? De, zou je dan dus uh, inderdaad uh, die Turken die nu uh, toch behoorlijk vertrouwelijk en vriendschappelijk... Uh, met hem uh, spreken over uh, af en toe toch wel uh, politiek pikante onderwerpen... zouden die hem in vertrouwen genomen hebben? Ik vraag het me af. Dan is die taal, al, al, al beheers je misschien uh, uh, grammaticaal uitstekend... dan zou zo'n taal toch een drempel een, een kunnen zijn die te hoog is. Nou, nu is het in elk geval zo, dat, dat heb ik zelf gemerkt... ik ben een paar keer in Turkije geweest bijvoorbeeld... Dat, nou, ik spreek meer dan drie woordjes, maar uh, misschien zijn het maar vijftig of honderd woorden Turks... Dat wordt enorm gewaardeerd, gewoon als sociaal smeermiddel. Mm -hmm. Ik moet daar Engels spreken. Of, als ik Turken tegenkom daar die in Nederland gewoond hebben... of in Duitsland, kan ik Nederlands en Duits spreken. Ja. Wij gebruiken de taal die we op dat moment voor handen hebben. Maar mijn openings, laten we zeggen, 30 seconden... dat zijn de belangrijkste 30 seconden toch in de ontmoeting... die zijn dan, laten we zeggen, toch in het Turks... goeiemorgen, dankjewel, smakelijk eten, noem maar op. En mm, daarmee breek je het ijs. Ja, dat is het. En ik... Ik vind het ook gewoon heel erg prettig om niet te zeggen heel erg leuk om te zien in Duitsland of in Frankrijk. Ik kan me uitstekend redden in het Duits, ik kan me behoorlijk redden in het Frans. Daar heb ik nog veel te leren, maar het wordt daar enorm gewaardeerd als ik die taal spreek en niet arrogant in het Engels begin. Nee. En nu gaan we nee. straks zaken doen en nu gaan we culturele afspraken maken met China. En dat gaan meer mensen doen op de hele wereld. En wie zou er nou een voorsprong hebben? De mensen die dat allemaal in het Engels doen. Of is dat nou iets waar we ons als Nederlanders in kunnen onderscheiden? Wat we altijd gedaan hebben. Die naam hebben we ook nog steeds. Die wil ik graag vasthouden. De feenredactie zal daar ook eh, erg tevreden over zijn. Maar ik denk iedereen in Nederland. Als we dus meer kijken naar, oké, okay, natuurlijk Nederlands en Engels. Natuurlijk eigenlijk toch wel een van de buurtalen. En mensen die willen, de minister die wil graag excellente scholen... excellente docenten en excellente leerlingen excellente leerlingen, die kan je ook op het VMBO kweken. Door juist Turks, Arabisch of Chinees... of welke moedertaal, welke thuistaal dan ook... ook op te waarderen, ja, ja. mogelijk te maken. Een helder pleidooi voor meer aandacht, ook voor die andere levende talen. Je had het over Turkije, Toon. Uh, je bent daar regelmatig geweest. Je hebt ook muziek meegenomen uit Turkije, hè? Ja. Wat ja. heb je meegenomen? Um, mijn Turks reikt niet ver genoeg om de tekst voor je te kunnen vertalen. Maar gelukkig zijn daar allerlei fora voor. Dus uh, deze, dit liedje is mij uh, aangereikt door uh, nou, mijn uh, goede vriend, mag ik zeggen, uh, Ali Ojak. Uh, met wie ik uh, zakelijke en vriendschappelijke contacten onderhoud. Ik heb uh, nog wat uh, mensen in mijn Turkse netwerk uh, gevraagd. Ik had zelf ook wat voorstellen. Ja. Uiteindelijk is dit eruit gerold. Het is een. Uh, een Liefdeslied, maar het wordt gezongen door een stuk of twintig jonge Turkse mensen... uit alle regio's van Turkije, voor een groot deel uit Istanbul... maar dat is eigenlijk ook een smeltkroes van alle regio's van Turkije. Dus ik vond het verbindende element, dat vond ik sterk. Tegelijkertijd doen zij dat gewoon in hun eigen taal... want daar mag je trots op zijn, ja. En dat zijn ze daar ook. Nou, hoe heet het lied? Uh, ja, dat is een... Uh, ik heb hier staan, maar in Turk is echt nul. Uh, Divane Azigibi... Ja, Divane, denk ik. Divane Azikibi. En wat betekent dat? Uh, ik weet dat het uh, iets betekent van uh, uh, waar het altijd over gaat. Ik dacht dat het gewoon betekent mijn lieveling. Mijn lieveling. Maar het is een ecologisch project waarin ze een liefdeslied zingen. Nou, kan je het nog mooier hebben. We gaan er naar luisteren. Nee, ach, ik heb je niet aan mijn larda. Kassin in zee, bebina. Jaarzin in zee, bebina. Kal de mistangu, larda. Kal de mistangu. Jaar senum sebe bunde, galdum Istanbul larda, galdum Istanbul. Babam, bini Babam, bam, bam, de turksche groep Play for Nature met Divan Azikibi, meegenomen door mijn gast van vannacht, Toon van der Ven. Hij is voorzitter van de vereniging Levende Talen, die bestaat morgen 100 jaar. En uh, dat uh, 100 jaar bestaan wordt in mei gevierd met een jubileumsymposium. Uh, voordat we het over die vereniging zelf gaan hebben, Toon, uh, hoe reageert het ministerie van het Onderwijs op jouw pleidooi dat je net hield hier ook bij Kazaroena? Nou, de belangrijkste reactie is dat wij uitgenodigd worden als we zo'n brief schrijven. En... Ze zijn nu nog in een fase, ze hebben een advies van, uh, de vers van verschillende kanten. Onder andere de onderwijsraad. Uh, zo willen ze ons ook horen. Ze gaan echt niet meteen roepen, wij gaan dit wel en dat niet uitvoeren. Maar nou, in de dialoog heb ik wel gemerkt uh, dat er serieus geluisterd is... naar onder andere een aantal zaken die wij dus genoemd hebben. Hè, ruimte voor professionalisering. Uh, tegelijkertijd die... Uh, uh, stevige stem van de docent in de eigen kwaliteitscriteria die benoemd moeten worden. En ook de uh, pleidooien die je houdt voor een sterkere positie van bijvoorbeeld Turks en Marokkaans. Ja, en in elk geval zou je dus kunnen zeggen een verbreding en een versteviging van het taalaanbod. En dat is ook ja, waar onze vereniging zich al honderd jaar sterk voor maakt. Ja, op, op welke manier doen jullie dat? Jullie beginnen, hebben 4.500 leden ongeveer, hè? Nou, iets minder. Uh, we hebben denk ik 4.500 abonnees van ons blad. Maar daarvan zijn een Kleine 4.000 uh, nu lid. We uh -huh. zitten wel op het ogenblik met een uh, sterke groei... tot mijn grote genoegen. Uh, het allerbelangrijkste is denk ik... dat wij een platform bieden... met onze bladen, Levende Talen Magazine... wat erg op de praktijk gericht is. Uh, toch... Uh, op de praktijk gericht vanuit een stevige theoretische basis... en levende taal tijdschrift... wat zich meer op onderzoek en het academische niveau richt. Dat is een platform. Dat mm -hmm. is een mogelijkheid voor taaldocenten... om van elkaars uh, gedachten en successen kennis te nemen. Maar tegelijkertijd om ook steeds een professionele inbreng te krijgen. Uh, dat hebben wij natuurlijk ook met onze website... en met onze discussiegroep op LinkedIn. Uh, tegenwoordig ook met Twitter... Dat hebben we vooral ook eens in de twee jaar vaak... maar ook elk jaar met onze eigen landelijke dag... per taal dan wel de gehele vereniging met studiedagen. We organiseren veel studiedagen... waar ofwel alle docenten Frans eh, welkom zijn, zal ik maar zeggen. Nou, echt het congres Frans. Of alle taaldocenten van heel Nederland... waarbij dan de leden eh, ja, wel een, een voordeel hebben... maar waar iedereen welkom is en eh, waar... Ja, nieuwe didactische inzichten besproken worden... vanuit de praktijk een succesverhaal gedeeld wordt met mensen... waar ook ja, af en toe vragen beantwoord kunnen worden... waar mensen in elk geval zichzelf kunnen professionaliseren. Dus daar uh, leveren jullie een bijdrage aan. Daarna, uh, daarnaast is, is de vereniging ook een ontmoetingsplaats, een platform. Zoals ja. je uh, dat zegt. Wat haal jij zelf uit die vereniging? Je bent voorzitter, maar wat betekent die vereniging voor jouzelf? Het is... Heel erg leuk om te zien dat ik met zo'n honderd bestuurders, als ik alle sectiebesturen yeah. uh, meetel. Uh, ja, gewoon kan helpen aan het versterken van taalonderwijs. Van de positie van de taaldocent. En dat iedereen zich daarvoor inzet. En uiteindelijk ja, mag ik daar uh, ja, het boekbeeld van zijn. Ik ben daar gewoon heel erg trots op. Ik vind en waar, waarom is het zo leuk om, om taaldocent te zijn? Want dat ben je al jaren, sterker nog. Je zei het aan het begin van het gesprek, ik ben weer teruggegaan naar taalonderwijs in. Ja, er zijn weinig uh, zaken... Ja, zo leuk als je gepassioneerd bent voor taal. Om dan te zien wat je bij andere mensen kunt bereiken. Bijvoorbeeld nu, hè, mijn huidige werk. Dat zijn mensen die worden opgeleid voor docent in de groene sector. Ja. Wat hebben die met taal? Nou, die leren van mij. Gewoon om zo goed mogelijk. Maar in elk geval op een volwassen hbo-niveau. Nederlands te spreken. En vooral te schrijven. Hoe kan ik mijn leerlingen op een elementair niveau benaderen en met mijn collega's of vakgenoten op natuurlijk een heel ander niveau spreken en schrijven. Hoe kan ik zelfvertrouwen opbouwen doordat ik gewoon weet dat ik bijna geen spel of grammaticale fouten maak? Nou daarmee versterk je dus ja, niet alleen hun taalgevoel, hun taalvaardigheid, je versterkt daarmee hun professionele uh, opereren helemaal. Dat is nou, een mooi gevoel. Dat kan ik ja, voren. dat vind ja. ik echt leuk. Ja. En ik heb, het, uh, ik heb twintig jaar op mavo VMBO gewerkt... en heb ik ook gezien dat ook in de brugklas... Ja, leerlingen uh, ontzettend veel energie krijgen... en gemotiveerd worden door... Ja, wat dan uh, met een leerlijk woord leereffect heet... of leersuccessen heet. Nou, dat hebben wij met taal. Uh, ik zeg wel eens... Taal is dan toch, eh, mag ik het een, een beetje breed maken, eh, mag ik ons een beetje dik maken. Taal is een succesvoorwaarde, net zoiets als een schoolgebouw. Ken je één school waar de gebouwensituatie niet in een portefeuille van een manager zit? Dat hoort ook met taalbeleid zo te zijn. Dat is een uh, helder statement van mijn gast van vannacht, Toon van der Ven. Voorzitter van de Vereniging uh, Levende Talen. Morgen uh, het 100-jarig bestaan. En eind mei een symposium over de komende 100 jaar. Uh, tot is... over 100 jaar, zou ik zeggen. Nou, dat zou mooi zijn. Dan kijken we honderd jaar vooruit. Zo is dat. Dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. En als u denkt, ja, ik wil dit gesprek graag nog een keer uh, terugluisteren... Uh, dat kan morgen op onze site. casaluna.ncrv.nl En daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief... en op onze podcast service. En straks na Ene hopen we een klein beetje op Babylon op de radio. Want dan wil ik zo graag van u weten of het leren van een nieuwe taal... uw leven wel eens veranderd heeft, verrijkt heeft misschien zelfs wel. En wat bracht u er dan toe om pakweg Fins, Zuid-Afrikaans, Portugees... Servisch, Armeens of Swahili te leren? U kunt bellen naar 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna@ncv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Kazaluna. Nu Radio Bergrijk... De VPRO hier op Radio 1 en wij van de NCAV zijn er straks weer. Even naar 1 tot straks.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 Het radiostation voor R.E.K. Uh, goeiedag, dames en heren. Nee, ik zou. Wat? Ik zou toch. Jij zou toch weggaan? Nee. Je had iets te doen, zei je. Nee, ik zou misselijk worden dadelijk. Maar ik zou eerst... Nee, we zouden een helder gesprek gaan doen. Nee. We, we gingen vandaag heel veel aandacht besteden aan gezondheid. Precies. En wel... Nee. Uh, heel erg aan de... Nee, niet zeggen. Niet zeggen. Oké, okay, goed. We gaan aandacht beteden aan een Oosterse uh, uh, verslaving, waar heel veel mensen last van hebben. Maar uh, om dat even te verduidelijken voor de mensen, uh, zal Peer nu even een uh, rubriek doen. Die heet Wist je dat? Uh, over die Oosterse verslaving. Dus, in de kader van gezondheidsnieuws, de rubriek Wist je dat? Door Peer van Eertsel. En dan word ik daarna missen. Wist je dat er in Nederland, naar schatting, 4 miljoen verslaafden aan acupunctuur zijn? Ook wel een beetje wisseling. Wist je dat acupunctuur meer dan 3000 giftige stoffen in de huid losmaakt? Oh, nou begint echt... 40 van deze stoffen kunnen kanker veroorzaken. Ik ben niet lekker. Wist je dat er ieder jaar 30.000 Nederlanders sterven vanwege acupunctuur? <hijen> zuurstoftoevoer naar de hersenen vermindert, waardoor het geheugen, het concentratievermogen en het reactievermogen minder wordt. En tot slot, de ergste. Wist je dat de totale schade door, acu door acupunctuur de samenleving minstens 7 miljard euro's kost? Nou, dat is even om over na te denken. Ja, toon, ga jij dan even... Doe dat ik hier. Ik ben even mis... Ja. Doe jij het interview? Ja. Goeiedag, dames en heren. Ja, dat is... Uh, Jan Martoon, die kan niet tegen uh, dat gedoe met die naalden in de huid. Hij, Hij begrijpt ook niet dat mensen daar verslaafd aan kunnen raken. Wie dat wel begrijpt, en wie dat zelfs heel goed begrijpt, is uh, Evelien de Mooi. Zij is uh, rokentherapeut. Ja. Goeiedag. Evelien, mag ik Evelien zeggen? Ja hoor. Goed. Um, en Evelien, jij hebt iemand meegenomen. En dat is uh, Gijs van de Valk. Ja. Goedendag, Gijs. Hallo. Mag Gijs zeggen? Ja, mag toch Gijs zeggen. Gijs, waar heb jij uh, last van? Ja, van acupunctuur. Van gewoon uh, dat, dat ik te ver ben gegaan met acupunctuur. Gewoon echt helemaal... Uh, en iedere uh, dag, hè, geloof ik. <laughs> oh, meer dan iedere dag. Ook iedere nacht. Wel een dus, pak, uh, pakje naalden per dag. Ja, al oh, minstens. Souders, ik slaap gewoon een heel pakje net, En dan word ik om een uur of drie helemaal... Yeah. Helemaal na wakker en dan moet ik er weer een paar naal tegenaan gooien. Ik kan het tegenwoordig zelf dus dat uh, scheelt, maar ik word er heel onrustig van. Ja, dus je, je, op, dus het, op een gegeven moment wil je er vanaf, want je voelt ja, dat het iets, iets, iets doet met je lichaam dat je denkt het is niet goed. Nee, mijn omgeving die zei ook dat ik zo veranderde, dat, dat het gewoon beter was als ik uh, ja, dat, dat volgens hun dan niet de lag. ik weet het ook niet. Ja, even naar Evelien. Evelien um... Uh, waarom wat is ja waarom uh, raken mensen nou verslaafd aan acupunctuur ja, omdat ze, ze misleid worden natuurlijk. Er wordt zo ontzettend veel reclame voor gemaakt om, om dat te gebruiken. En het is zo ontzettend goed voor je en uh, zo geweldig. En, en, en nou, dan gaan mensen daarop in. Hè. Er, is, er is natuurlijk helemaal een sfeer op het ogenblik van wat je gezond moet doen. Het is natuurlijk helemaal niet gezond. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, vroeger moest je dan naar een acupuncturist. Maar tegenwoordig kan je het ook zelf doen. Nou ja, dan ga je al, dan... dan, dan uh, dan is er geen, geen houden meer aan. Hè? Dan zit er geen rem meer op. Ja, want dat is eigenlijk de grote golf geweest... in het, in het uh, meer verslaafde... Uh, ja, die... die die, ja, de, de samenleving kreeg meer last van die verslaafde, omdat mensen het op een gegeven moment ook zelf konden gaan doen. Ja. Ja, ja, dat vertel jij zelf. Ja. Als jij snel zwakker wordt, wordt geist, dan zet jij zelf een paar naalden. Dan doe ik het zelf, ja. Ja, je gaat van die doe het zelf pakjes. Chinezen doen het zelf Ja, en daar staan die, die bouwtekeningen van het zet lichaam met die meridianen op. waar je moet prikken. Ja, alle meridianen staan erop en ook precies waar het voor is. En dan ga je gewoon lekker aan de slag met jezelf. Dus ja, ik, ik vind het wel een oplossing heel lang tenminste tot daar zeg maar mijn omgeving. Ja, maar ja. We, we hoorden net in de rubriek wist je dat dat het enorm veel schade berokkent aan een lichaam. Ja, dat wist ik niet. Voordat ik dus. Uh... Nee, want in de reclame zetten ze dat niet bij hè? Dat weet nee, ik niet. Er staat ik op, die, op die pakjes staat niet nee, uh, acupunctuur. Staat alleen maar. Uh... Voor nou, Kan wel. dodelijk zijn. Nee, daar staat. Maar deze is er volgens mij ook niet. Nou, daar moeten we wel naartoe hoor. Eigenlijk daar zijn we mee, ja, mee bezig. Daar moeten we echt naartoe. Dat maar goed, komt... Evelien, dan komt Gijs bij jou. Die zegt, ik wil ja. stoppen met acupunctuur. Ik voel dat ja. het niet goed is, maar ik ben verslaafd. Jij hebt daar een speciale Ultra. remedie voor. Tegen. Ja, zeg je nou voor uh, of zeg je nou tegen? Uh, nou, ik, ik ben een van de eerste rooktherapeuten. Want uh, om, om, uh, om die verslaving weg te krijgen, is roken heel goed. Echt heel goed. Dat, dat werkt zo goed. Wat, wat, wat vertel je me nou, zeg? Roken. Gewoon sigaretten roken. Ach. Ja. Uh, door uh, de nicotine. Ja. Uh, word je, je, je kan die naalden er niet meer hebben in je lichaam. Dus uh, je, je rookt nou eigenlijk al na, zeg, na, na één sigaret. Meteen die naald erin. En, en, en, en dat is ontzettend pijnlijk. Ja. Dus, dan, uh, ja, dan, uh, dan dus dan, ja, dan je dat Ja, aan. ja, dus dan leer je de mensen het gedrag aan. Van let wel, als je sigaretten rookt dan weet dan dat als je die naalden in je steekt... dat je enorme pijnen krijgt en ja, ja, ja. onlustgevoelens. Ja, ja. maar uh, dat, dat duurt even, hoor. Want uh, nou, uh, Gijs heeft, uh, nou, wat heb je gerookt? Op de eerste sessie uh, heeft hij toch wel zo'n 40, 50 sigaretten ja, moeten ja. nemen. Ja, en, en toen, dat was heel zwaar. Ja, ja en, en toen heeft hij tussendoor nog uh, uh, naalden erin gestoken... Ja. Maar dat heb ik gewoon laten gaan. En toen werd je misselijk. Of, of, ja, ja, hij kon het nog hebben. Hij kon het goed. Ja, ik je kon kon eigenlijk het hebben. Ja, dan was je wel zwaar verslaafd. Ja. ja, dat was ik. Ja. Ook. Dat maar, was na, ook. maar na die vijftig sigaretten. Uh, toen begon hij een beetje. Toen zei hij. en nee, toen had hij ook alweer zeker twintig keer de naal erin gestoken. En toen. Op een gegeven moment zei hij: Nee, nee, nee, nee ik, even niet. Want nou. ja, nee. ik heb ook gelezen dat als je zware uh, acupunctuurjunk bent, verslaafde, ja. dat je die naalden ook steeds dieper gaat steken. Ja, heel dieper. En dat je, het als komt als er je, soms aan de andere kant uit. Als je ja. Het, ja, ja, en gaan, doet je ze steekt ze door je huid heen in je vlees ja. en die gaan dan ja. zwerven in je lichaam. De, uh, daar gebeurt, ja. Ja, ik, hij, ik hij heb, zat vol met gaten. Als ik hem ja. een uh, bij de Schiphol uh. bijvoorbeeld, laatst uh, had ik dat ook. Dan zien ze van alles zeggen ze. Ja. ja, en dan slaan die poortjes meteen natuurlijk helemaal op rood en op teel. Ja, ja, dat, dat is dat wel is, dat ja, vind, dat vind ik, nou, maar Dat vind ik wel schandalig dat dat er niet bij gezegd wordt. Dat, dat, uh, dat gewoon die, uh, die naalden verkocht worden en uh, dat, dat dat nog helemaal niet bekend is dat... Uh, en steeds jonger, heb nee. ik gelezen, dat er ook in Bergrijk hele jonge kinderen al aan die, met die naalden die acupunctuur gaan doen. Ja, ik heb op een gegeven moment in mijn familie natuurlijk, toen, ik, toen mij ze goed beviel, heb ik het uh, doorverteld. En uh, mijn twee jonge neefjes van de twaalf, die zijn zelf ook aan de slag gegaan. Uh, ik had ze gewoon een paar naalden gegeven, want ze waren al uh, ja, ze hadden proefwerk op school, weet je ja, wel. Heel was... nerveus voor ja, horen. Ja. Ja, toen zijn ze zelf, hebben ze, hebben ze die tekeningen bekeken van die Meridianen. En, uh, ja, ja, ja, ja, dat vind ik nou wel heel erg. Dat ik de, zeg maar, dat ik daar mee, uh, mee geholpen heb. Ja, of, nou ja, we, we mogen blij zijn dat, we, dat dat roken nog een oplossing biedt. Ja, dus zij roken nu ook. Ja, maar het, ja. Zit, maar het is wel eigenlijk ook verschrikkelijk dat jouw therapie, roken, dat het niet in het ziekenfonds zit. Ja, Mensen moeten ja. hun eigen sigaretten betalen. Nou, daar zijn we nu ook voor bezig hoor. Ja. Ja, maar het is er nog niet, het, het is er nog niet doorheen. Nee, nee. Je moet echt je eigen pakjes, sigaretten ja, je hebt, dat ja. moet je kopen. Ja, en gij zit, zit nu nog op... Um, nou, die moet zeker vijf pakjes per dag wegroken... om, om, om, om van, van die acupunctuur af te komen. Ja, dat is, en dat is een, een financiële... Maar dat, een gaat, wel lukken, okay, dat, dat op... gaat wel lukken, maar dat, dat, dat, dat zal een paar maanden duren. En dan kan hij langzaam gaan afbouwen, maar... Maar is ik denk dat is ook de zware sigaretten tegenwoordig zo duur zijn. Je kan beter, zeg maar, acupunctuur doen dan roken. Want uh, het is bij je niet te doen. Het is dat mijn, mijn ouders uh, zeg maar een, een, een kiosk hebben op de markt. Dus die, die, die, die stop je af en toe in slof toe? Ja, die stoppen mij nou af en toe een dagelijkse slof. Omdat, omdat zij ook natuurlijk de baan hebben. Ja, er zijn hebben uit legio's ik... verslaafd aan acupunctuur. Die geen ouders hebben met een kiosk hier nee, en af en toe een slof toeschuiken. Dat vind ik ook dat het echt in het ziekenfonds moet komen. Sigaretten in het ziekenfonds. Nou, we, gaan zei, daar, ja, we gaan daar, Radio Bergheik, we gaan daar reclame voor maken. Want die, die reclame voor die naalden, die hangt overal. Ja. In Bergijk aan het hof. Ja. Ja. Um, ik wil uh, jullie hartelijk danken voor jullie uh, komst hier helemaal naar Bergijk ja. En uh, heel, veel, heel veel succes. Keis, ja, ja. jij met de, de ontwijningskuur ja. en ja. het uh, flink doorroken. Ja, dat ga ik zeker uh, proberen. Nou, steek er ja. een op. <laughs> Graag gedaan hoor. En Evelien, uh, jij... Uh, <laughs> Heel veel succes met je rooktherapie. Nou, u ziet dat er wordt van alles gedaan door allerlei goedwillende mensen om die verschrikkelijke verslaving uit te bannen uit onze beschaving. Um, een tijdje doen maar eens acupunctuurmuziek. Gaat het weer een Scha beetje, Toon? Nou, ik, ik heb, denk ik, mijn maag beschadigd. Volgens mij kun je ook horen dat mijn stem een beetje anders is. Ben je tot het vacuüm doorgekotst. Oh. Nou, dat gaat nou wel weer, maar... Toen ik die man zag binnenkomen, je zag gewoon aan hem dat hij, dat hij acupunctuur deed. die hele uitstra... Het, hij ademde uit zijn acupunctuur. En dan word ik zo... Ja, want wat het met de acupunctuur ook zo is, het gaat zo in de gordijnen zitten. Gordijnen, je gebit verkleurt. Ja, en je moet iedere jaar je plafond witten door dat acupunctuur. Het is... Als ik het, al, als ik het al in mijn hoofd heb, dat iemand dat dus zo consequent ochtends opstaat, het eerste wat hij doet is met die naal en... Ja, ik... smeren. Het is een hele smerige gewoonte en het is een verschrikkelijk gevaarlijke verslaving, dus... Ja, ik krijg er ook een beetje astmatische bronchitis van. Nou ja. Oké, okay, goed, we gaan wat anders doen. Ja, uh, want ik had, had ik speciaal uitgezocht, wacht even hoor. Het, uh, het grote festival uh, gaat weer beginnen, uh, de Pizanki-eieren. U weet natuurlijk wel, die miniatuurkunst uit Roemenië... Waarbij handbeschilderde eieren echt een typisch taaltje van Roemeense volkskunst zijn. En een eeuwenoude techniek overgedragen van generatie op generatie. En de kunst om die... Oh, ik voel toch nog even iets te komen. In ieder geval, de kunst om die eieren te versieren vereist natuurlijk naast talent... artistieke smaak, handvaardigheid en inventiviteit ook natuurlijk heel veel geduld. Nou, hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Voordat het wordt begonnen met de schildertechnieken wordt het ei natuurlijk eerst leeggemaakt. En let u dan wel op dat het niet een al te oud ei is, want dan is dat leegmaken geen pretje. Dus neem daarvoor verse eieren. En dan wordt vervolgens aan de binnenzijde het ei schoongemaakt met azijn. En de versieringen komen voort uit een rijke culturele en religieuze traditie natuurlijk. En de betovering van het ei, oorsprong van het leven, kern van voortbestaan, is reeds eeuwenlang het symbool van vruchtbaarheid, van vriendschap, liefde en geluk... En, en daarom is ook het eind met zijn magische vorm en belofte voor nieuw leven al duizenden jaren... Hey, Toon, ja? Toon. stop eens even. Oh. Dit is toch... Dit, wat ben je nou aan het doen? Dit is een verschrikkelijk onderwerp. Ja, maar ik probeer die misselijkheid. Ja, maar moet iedereen eronder leiden? Ik bedoel, dit is helemaal een, een non-bericht. 4000 is, jaar geleden. Nee, nee, nee, nee ophouden. Verf, de Chinezen uh, uh, oh, al. Ja. eigen eierenleegblazen in schilderen, Romeinse motieven. Hou op, geef weg dat ding. Weg dat boek. Uh, je zit het ook gewoon voor te lezen, ik, uh, zo ken ik je niet. O. O. O. Goed. Nou goed, och, wat, dertje? Wat? Ach, nou kijk, uh, nou, nou heb je het weer voor elkaar. Wat? We zijn er alweer doorheen. Goed, uh, dames en heren, ik neem het even over van Toon Sporenberg. Excuse. Um, ik zou zeggen, uh, ja, dat is een iets of wat anders verlopen uitzending dan u normaal van gras, ons gewend bent. Dat, dat, dat komt natuurlijk door die verschrikkelijke verslaving aan uh, acupunctuur, waar we, we allemaal wat aan moeten doen. Maar moet deze eieren eieren. Ik zou zeggen, uh, alle gezonde in hij kop op en alle zieke of acupunctuurverslaafde verslaafde beterschap. <tum> oh.